De Broeders van Goede Diensten. Een sprookjeserie in vier delen geïnspireerd op de oude Russische verhalenschat door Wanda. Tweede deel. De Broeders van Goede Diensten krijgen goddank hun haar terug en roepen de vogels te hulp. sinds de broeders van goede diensten het land van de bojar Pidirim hebben bereikt. Zij hebben hun bontmutsen opgezet... en rijden nu al zo'n twee dagen door de ijzige kou. Sinds zij in het bos de houthakker Iwaan ontmoet, is er heel wat gebeurd. Dimitri de jongste, raakte verliefd op de bekoorlijke dochter van de houthakker... en bezwoer haar terug te zullen komen. De vrouw van de houthakker werd van haar doofheid afgesloten... De ...onderbaarlijke gaven van Juri, ...die het geheim van de gevlochten paardenmanen kent. Die paardenmanen, mits goed gevlochten... ...bezitten sinds onheugelijke tijden fantastische krachten. Nadat de broeders Iwan een handje hadden geholpen met houthakken... ...werden ze geconfronteerd met twee vazallen van de edelman. De rentmeester en Baba Yaga, een sluw heksmens met behulp van haar honderden padden... die het gehele moeras in een brandend veld veranderden... probeerden ze de broeders tegen te houden. Kaal als een stelletje armoedzaaiers... bereikten ze uiteindelijk het land van de bojaar. Ze zagen er gehavend en kaal uit. En de bondmuts bracht maar weinig uitkomst. Hoe zouden de vrouwen reageren... als ze deze mannen zonder wenkbrauwen, zonder oogharen... Zonder hoofd haar, David Daar. Voorbij de bomen. Dat we het klooster van de heilige eenheid zijn. Precies zoals men ons heeft beschreven. Zo snel mogelijk de bijen in het te brengen. We gaan anders dood. In. Ja. Rop dus af. Oh papa, goed maal. Hoe gaat het wolf onder mijn mantel? Kakmeester, zo zonder vacht. Je ziet er ontombaar uit, zo. Jullie bedekken je kaalheid met kleding. Maar je bent even lelijk hoor. Ah, zo niet lelijker. Zo oh, zijn we in aan begonnen. Als we rustig thuis waren gebleven, hebben we nu een glas. Worstel naar de paarden. Ah, dat moet ik zonder geblokte paarden manen. Genoeg gemopperd. Ah, dan we moeten zo snel mogelijk klitwortels zien te krijgen. Ah, op het sap van de klitwortel. Ah, ah, ah. Garandeerd. Binnen een maand hebben we even veel haar als vroeger. We zijn er. Ja. Misschien is de vijand al tot hier gekomen. Lijken we er genoeg. Komt iemand aan. Voor niks. Goed, volk, De broeder van goede diensten. Noem mij uw namen. Uh, uh, Yuri, Dmitri en Anatoly. Je verwacht ons in opdracht van de hooggewaardeerde Piterim. Een, een, een teken uit de hemel. Welkom, broeders van goede diensten. Ons land verkeert een oorlog, vandaar mijn vragen. Welkom in dit nederige klooster. Treed binnen, treed binnen. Waar kunnen de paarden rusten? En aan de linkerkant van de binnenplaats zijn de stallen daar. Staan ze beschut en warm. U verwacht ons toch? O ja, ja, vanzelf. Maar omdat ge zo laat bent, hadden we de moed al opgegeven. Komt u toch, hier hebben we licht. Ik, ik zal de olielampen wat hoger draaien. Wat, wat is er met u gebeurd? Enig incidenten onderweg. Bent u via het verdronken land gekomen? Ja. Bezit uw klooster de vermaarde klitwortel? Al uw haar. En dat van uw dieren is verschooid. Ja. Als u teruggaat, gaat, kunt u beter de weg via het duivelsgebergte nemen. Ja. Dat is een moeilijke, maar een veilige weg. Maar de klitwortel ik moet het de zusters van liefde vragen maar zet eerst uw paarden weg dan laat ik een maaltijd bereiden en voelt u iets voor een goed heet bad oh. uh, wij zullen je naar de zin proberen te maken broeders, maar we zijn slechts eenvoudige dienaren gods en ons klooster is vol met vluchtelingen vanwege de oorlog maar gaat uw gang, breng uw paarden daar maar heen jij blijft vannacht bij de paarden ik wil niet zeuren, Dimitri. Maar klitwortel hebben we nodig. Wow, ik heb het te koud. Ik ben zo naakt, tot niets in staat. Ja, anders, anders wel? Wow. Wow. Wow. Ik zal heus wel zorgen wow. voor klitwortel. Een beetje vertrouwen heb je toch nog wel in mij. Wow, al het vertrouwen. Wow. Klitwortel en een hap vlees. Wow. Dat is alles wat ik vraag. Wow. Ja, die, die, die, die, die. Ja, die. GELUID Jury, laat me nog eens op mijn rug. Ik lijk als bevroren, ik voel nog steeds niks. gaat gebeuren. Ik ga de bijen in het brengen, en daarna geef ik de dieren wat te eten. Hier liggen schone kleren. Ah, oh, honger. Heb ik. Jij zult geen honger hebben. Ah, ik kleef me aan. Zien we elkaar direct boven? Ja. Ja. Om negen uur aan tafel. Is dat goed, broer? Ah, langzaam word ik ah. weer een beetje mens. Het lijkt het beste. als we morgen zo vroeg mogelijk vertrekken. Misschien moeten we s'nachts reizen. Is de boodschappen van de laag gekomen? Nee. Dan wij moeten we wachten. Ik kan alvast een afspraak maken met de vrouwen over de vogelkoppen. Doe dat, ja. We moeten zo snel mogelijk de vogels te hulp roepen. Dat is onze enige kans. Nou, dat doen jullie dus. Ja. ja. Ah. ja. Een haartje. Geen haartje. Nergens ja. een haartje te bekennen. Ik bevroeg de Saluri met haar pad aan de overkant. Of onze bijen er geen honden hadden gedood. Waren we niet hier. Ah. Ik hoop dat ze de kou een beetje hebben overleefd. Ja. ze moeten hier maar blijven. Totdat we terugreizen. Maar, zoals de monnik zei, in geen geval terug via het verdronken land. Dat staat er. Dus, ja, er kan natuurlijk van alles gebeurd zijn op de weg... Hoe koerier had hier al lang moeten zijn. Mm. Dus? Ik mm. zie de toekomst somber, heel somber in. Ik denk dat ons land voor lange tijd en voor de zoveelste maal... ...onder de voet wordt gelopen door de barbaren uit het oosten. Mm. De wijn voortreffelijk. Ja. Daar neem ik straks een kruikje mee naar mijn kamer. Hm? Nou heb ik u het verhaal van onze oorlog verteld en u begint over wijn. Ja, ja. Vindt u dat passend? De tijd der troebelen is aangebroken. Dat is een duidelijke zaak, vader Sergei. Maar we moeten om te beginnen het hoofd koel houden. Matig om te beginnen uw drank gebruiken. Ah. Want op zo'n manier blijft uw hoofd vast en zeker niet koel. <laughs> Juri bedoelt... Wat Juri bedoelt, wil Juri graag zelf zeggen. Laat me uitspreken, vader vader. U moet zorgen dat wij ons haar terugkrijgen en wij zorgen dat de barbaren het land uitgedreven worden. Man en man, een woord, een woord. Dat zijn me nogal ongelijke waarden als ik zo vrij mag zijn. In Joris paardenmanen zit zijn kracht. Zonder de paardenmanen begint hij niets. Het haar van ons drieën en van Wolf en van de paarden moet zo snel mogelijk terugkomen, vader. Ik... Ik zal zuster Theresia om hulp vragen. De goede vrouw werkt haar hele leven al met kruiden. U beschikt toevallig niet over de klitwortel. De klitwortel. De klitwortel. Ah. Nee, niet dat ik weet. Maar ik laat het navragen. Morgen vroeg weten we meer. Laat ons nu bidden voor ons land... voor onze leidsman, de bojaar Pieterim... Laat ons Gods genade afsmeten. Oh, zonder u te willen beledigen, vader Sergei. In God geloven we niet. Gaat u uw gang, maar verschoon ons van deze plichtplegingen. Meent ge werkelijk dat ge God nog wat geeft? Hmm. Matoli slaat de spreker op zijn kop. Wij vertrouwen alleen op onszelf, op wat we aan, aan gaven hebben, en niemand die ons ervan af kan brengen. Zo is dat. Hmm. Dan zijt ge figuren, broeders van goede diensten. En ik zeg dat zonder spot. Eerbied voor al het hogere is nodig. Ik zal voor u bidden. Wij hebben eerbied voor al het hogere, wijze vader. Maar het is toch ons goed recht er niet in te geloven? Ah, daar is de boodschapper. Drie dagen achtereen aan één stuk doorgereden. Oh. Mijn rechtervoet. Het leven is eruit. Bevroren. Ja. Bevroren. Ja, dan niet te dicht bij het haardvuur. De overgang is te groot. Doe voorzichtig aan. Er slok wodka. Dat zal je goed doen, man. Ja, dat is wat ertoe komt, ja. Oh. Mijn arme paardje. Wat heb ik hem opgejaagd en afgebeuld? Hoe is de toestand? Oh, slecht. En één woord, slecht. Zo niet miserabel. Ik, ik zal u vertellen, drink en eet wat, man. Nou. Ik liep bijna in een hinderlaag van de vijand. Ik heb hier, hier de kaart en de papieren. Is broer Jarpiteril nog in leven? Ja, hij hey, laat u groeten, edele broeders van goede diensten. En heeft alle hoop op u gevestigd. Grote delen van ons leger zijn verslagen. De vijand heeft een overmacht aan manschappen, en de toestand in ons land is zonder twijfel catastrofaal. Nog een glas. Ja, goed ja. uitgedroogd. Uh, welk gebied is nog niet een handen van de vijand? Ik zal het u laten zien op de kruis. Oh. Als u mij toestaat, dan uh, vertrek ik nu. Ik zie dat ik hier niet langer nodig ben. Ik loop gelijk naar de zusters en zal vragen om kruis. Ja, voor, snet, nee, voor zeer snelle haargroei. Voor ons zevenen. Zeven? Maar u bent toch maar met drie. Wat dacht u van Wolf en onze edele Rosse? Nee, we zijn in ons leven lang al met zeven. Dat brengt ons geluk. Met alle respect. U ziet er nogal, als ik zo vrij mag schrijven, nogal wonderlijk uit. Ja. Kaalhoofdig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ken u niet. Want misschien herinnert u zich mij niet, edele heren. Maar twee jaar geleden, bij de aanvang van de lente, was ik eveneens uw trouwe begeleider. En heb u toen veilig over de bergen gevoerd. Ik weet het weer, ja. Wie heeft u zo afzichtelijk toegetakeld? Dat is een lang verhaal. Een treurige geschiedenis. Die u nog van ons te goed houdt. Tom u kijkt. Nee. Kijk, ze kwamen van hier. Aha. Hier is de grens. En tot hier zijn ze opgelukt. Ja. Alleen het noorden en de stad Nogorod... waar onze boejaar resideert is nog niet in hun handen. Hier liggen onze troepen aan de rivier. Nee? En hier. Ja. En verder... Alles, ja. alles werd buitgemaakt. De vogels. We hebben de vogels nodig. Wat zegt u nou? De vogels? Dat nee, meent u niet. Ik meen het wel. Mag ik deze kaart houden? Ja, dat spreekt vanzelf. Ik heb de opdracht u zo snel mogelijk naar mijn meester te brengen. Ah, neem eerst nog een glas. Pader Sergei is nu toch verdwenen. En eet nog wat. Korte nachtrust en morgenochtend vertrekken we. Dus we gaan later weg, mijn meester. Je hebt je slaap nodig, want dan oververmoeide gids hebben we niks. Dat is waar. Dus... Uh... Morgenochtend vroeg vertrekken we. Dan. Ja, ik ga Wolf nu te heten. Uh, hoe is het met de bijen? De monnik die ons open deed zal te verzorgen. Hm. Maar Mag ik vragen hoe u zo kaal bent geworden in zo'n korte tijd? Want de laatste keer dat u in ons land was, bezat u toch een behoorlijke haard als alle drie. Om niet te spreken over uw baarde. Ja. Het verhaal begint bij de rentmeester. Nee, bij Svetlana. Hm. Een schone Svetlana. Nee, bij Baba Yaga en haar pad. Ik zal het verhaal vanaf het begin vertellen. Laten we bij het vuur gaan zitten. En eh, drink nog een glas met me mee, goeiemorgen. man. Goedemorgen. Ja. Ja. Hoe was de nacht? Ja. Beter koud. En alleen, veel te groot bent. Oh, vader Serge heeft ons gevraagd even naar u toe te gaan voordat u vertrekt. U, uh, u ziet er nogal uh, geschonden uit, als ik zo vrij mag zijn. Zo, vindt u dat mooi? Oh, trek het u niet aan hoor. Hé, direct gaat u zich aankleden. mondmuts op en niemand die uw kaalheid opmerkt. Trouwens, we hebben op het ogenblik wel wat anders aan ons hoofd Dat nou, is een beetje haar wel meegenomen ja, Wij ja. hebben ons best gedaan Kijk eens wat we hebben meegebracht Mag ik, mag ik u naar uw namen vragen, zuster? Ja, ik ben zuster Jefgenia ja. En ik ben zuster Theresia ja, Mooi ja, ja. de zuster Jefgenia en Theresia ja. Over een uur vertrekken we en u hebt gelijk, er staan ons gans andere zaken te wachten. Ja, ja. Rustig in dit klooster geen spiegel. <lacht> nee, ik zie mijn broers erbij lopen, dus ik kan me voorstellen hoe ik zelf ben. u <lacht> moet weten, ik heb sinds kort kennis aan een. Heel, sinds kort heb ik kennis aan een heel mooi, en vooral een heel lief meisje, Svetlana. Ja, uit het land dat we met veel moeite hebben verlaten. Maar ja, schaam... ik weet er geen ander woord voor. Ik schaam me onder zo te nee. Genoeg geklaagden Houd u stil en hier is ons kruidenpapje ja. klitwortel Ja, ja, ja, ja, ja, ja uh, vanzelf Een klitwortel zit erin mm. Wij hebben ons de hele nacht over oude boeken gebogen Ja, ja, ja. Op uitdrukkelijk verzoek van vader Sergeetje ja. Goedemorgen, wat Goedemorgen. heb ik goed geslapen Uitgeput was ik ik droomde dat we onder triomfbogen werden binnengehaald. De meisjes wierpen bloemen naar ons. En overal was muziek. Nee. Nee, we wachten met de triomfbogen. De nonnen hier vertellen ons hoe we van onze kaalheid. Nee, nee, ga verder. Ik ben nee, één hoor. Eh, in deze kruikjes zit een voorraad voor een hele... Ja. Ah, ja. Het pakje elke dag op de nuchtere maag in... Ja, niks eten. Hè. Helemaal niks. U neemt nuchter... Ieder drie volle eetlepels. En uh, wanneer komt de maaltijd dan? Uh, uh, uh, na drie uur. En binnen tien dagen <laughs> gaat het haar weer. Flink ja. niet meer dan drie volle lepels, ja, niet meer. anders wordt de haar groeit te sterk. Ja, nou, het sterk, en dat stellen de meisjes ook niet op prijs. Ja. Als ik u vertel dat ik geprezen werd vanwege mijn prachtige baard, dan begrijpt u hoe het ons verdriet om zo kaal door het leven te gaan. Hè? Goed, goed, u zult zien hoe uw haar in korte tijd weer aan Nou, begin meteen aan die kuur. ja bent u de hele nacht in de weer geweest ja. om, om, om dit te maken? Ja, zeker, ja, ja. Al eerst moesten we de juiste kruiden ja, hebben. Ja, hè. Ja. Sommigen hadden we in voorraad. We hebben er een aantal zo uit de kelder gehaald. We hadden nog niet eerder zo'n verzoek. Ja, het ja. gaat u wel, broeders. Ja. Wij wensen ja. u veel geluk in uw nobele strijd tegen de barbaren. Ja, Wij bidden elk uur tot God dat zij mogen verdwijnen uit ons land. Niet. Kleed u warm aan. Ja. Zullen we gaan? We hebben een zware rit voor de ja, ja. Eerst mijn kruiden. Ja, ja. Mogen we u danken voor uw goede zorg, de waarde Zusters Zuster van van liefde. Om ah. ons goed te duiden. Ja, ja. Wij wensen u alle succes in de strijd tegen de barbaraan. Ga ja, ja. ja, met God. En als we u weer zien, dan met veel haar. Ja. Nou, wij hopen. Ja, ja. Aan de weg van de slapende vrouw. Ik wil voordat de wolf koolhoofd gaat nemen en gaat ons verspreiden. Wacht hier, mensen ook. Ja. Heb je of in de paarden ook iets laten eten van mannenpapje. Ja, natuurlijk. wolf heeft het opgeslokt. Ja, zo. We kunnen alleen via de kloof. Het ziet er hier zeer uit. Ja. Er is nog een andere weg. Maar dat is minstens 50 weg omrijden. Ver. Hoe ver is het nog naar het onderkomen van Boyard Pikirin? Met Gods hulp. Ah, laten we deze keer niet te veel op hem rekenen. Bij wijze van spreken. Ja, zo. En aan het eind van de middag kunnen we er zijn. Achter de berg van de slapende vrouw zijn enkele nederzettingen die nog in onze handen zijn. En daarachter begint een groot wad. Schijnbedriegt. Oh, het is me te rustig. Hm. Te Klons, rustig. ingelopen, wolf. Oh, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik vertrouw de zaak niet. Oh, laat ons omrijden. Dat scheelt vijftig werst. Oh, ik kruip weer tegen u aan, meester. Ja, vlei hem al onder mijn mantel. We moeten nu beslissen. We kunnen niet langer blijven staan. We nemen het risico. Ik heb u gedraagschuld. Je nee. hebt wat gezien? Nee, niks gezien, niks geroken. Maar het is mijn gevoel. En dat laat me nooit in de spreek. Goed, ik ga weer op. Dan jullie en de En Meetie en woordschuiterij. Laat ons de bogen spannen en de pijlen gereed houden. Wat een schitterende bogen, Huipter. Dat zie ik nu pas. Ja, het ging van vorst waan. Een jaar geleden. Dat zijn geduchte wapens. Maar opgepast, de vijand beschikt over gewier. Laat ons gaan. En afstand houden. Het vroeger tien graden. Toen onze broeders de reusachtige kloof naderden. Overal hingen ijspegels aan de bomen. De sneeuw was hard bevroren. En de broeders en hun dieren hadden het extra koud door hun kaalheid. Ze waren zo koud als nooit tevoren. Ondanks de dikke pelsmantels die ze van de zusters van liefde hadden gekregen. Het was nu zaak om zo rap mogelijk het kamp van de boejaar te bereiken. En met een plan de campagne te komen ten einde de vijand te verslaan. In het klooster hadden de broeders tientallen gevluchte dorpelingen gesproken. Die verhalen hadden verteld over de afschuwelijke terreur van de barbaren uit het oosten. We gaan direct, voorbij het steile deel, achter die sparrenbomen in galop. We hebben geen keuze. Duidelijk? Ja. Laat het proberen. Blijf terug galopperen, paard, als ik het sein geef. Even wachten. Rustig aan. Ja, en nu laat. Ga niet verder. Ik dek jullie. Ik haal ze naar beneden. Tweede. We gaan verder. Jij kijkt links. Ik kijk rechts. Oef. Daar. Recht voor u. Twee barfaren. Geef er weer in. Of ik schiet. Zie je dat? Hij heeft zo'n vals kreem van een wolf bij zich. Die zullen we te beginnen zo'n kopje kleiner maken. Ja, ik ga Raakte er een kogel van die bandieten We hebben hem verbonden Kogel in de buik Laat mij eens kijken Lees een gedachte Heb je pijn? Nee, ik nee. voel niets Een kwaad teken Hij was zo'n bloedje dood Hij moet plak liggen Ik vrees de dood niet Maar ik had nog eens zo graag Je denkt dat je vrouw Ga nu snel Laat mij hier achter Laat me hier blijven je het warm en dan weer koud. Zijn vijand nadert snel. Is dat ons alle doden? Ja, we moeten gaan, ja. Direct zijn ze hier. Bid voor me. Vraag een mooi plaatsje in de hemel, als het kan. Dan is het allemaal toch niet te vergeefs geweest. Vaarwel. We zullen voor je bidden. De tijd der troebelen is nog niet voorbij. Ons volk zal tientallen jaren oorlog moeten voeren. Ga nu, broeders. Ja. We kunnen niets meer voor hem doen. Ik geef hem gerast bij duivelswortel. Dan slaapt hij in zonder pijn. Ja, doe dat. Hier, man, kou je maar op. Je zult slaperig geworden. En dan zul je geen pijn voelen. En wakker worden in de hemel. Heel goedheid. Well. Blijf links links rechts rechts kijken. Dmitri ja ja ja we hebben de beste ogen en de beste neus. Mag ik wat vragen? Jij mag alles vragen, Wolf. Jij en mijn paard hebben mijn leven gered. Ik vocht ook voor mijn eigen Hachie. Eerlijk gezegd. <laughs> we dachten dat we ze allemaal hadden neergelegd. Toen er plotseling bijna aan het eind van de kloof nog twee soldaten op te weg sprongen. Het geweer in de aanslag. Nou, mijn paard en Wolf... Gij niet voor de avond is gevallen, meester. <laughs> dat kan u nog wel eens lelijk opbreken. Ja, goed. Ik zeg al niks meer dat het hele verhaal nog wel eens als je er niet bij bent. Oh, maar ik wilde nog steeds wat vragen. Nou, ah, Rust. Hoe kunt ge voor die zieltogende man bidden als niemand in dit gezelschap in God gelooft? Dat maakt voor die man niet het minste verschil. Geloof eens een illusie. Als ik hem vertel dat hij straks wakker wordt in de hemel, dan geeft hem dat een veilig gevoel. Ik kan de mensen soms niet volgen. U ligt hem gewoon voor, meester. geen zin. Ik praat in zijn droomwereld. Mensen hebben geen enkele zekerheid. Tijd te troebelen. woed, brand, oorlog. En dan straks... Ja, wat dan? Straks kan best blijken dat wij ongelijk hebben. Dat er wel een prachtige hemel is. Mooie pluele stoelen overal. Ja. En de verrukkelijkste spijzer. Ja. Ja. Jullie op zijn stok Ja. Hou op met die jongens en jullie. Laat we gaan niet meer attent zijn op het gebeuren. Voor we het weten lopen we in de tweede hinderlaag? Hé, hey, hoe gaan we verder bij de kruising? Ja, Volgens de kaart moeten we de rechter weg gaan houden. Hm. Laten we aanstonds een vuur maken. sprake van. We rijden door totdat we het doel hebben bereikt. Geen tegenspraak? Zo gebeurt het. Uh. Uh. Dochters, Irina, Senja. En dit is de jongste Dooba. Ik weet wat jullie denken. Nou, nou zeg op. Wat een havenloos stelletje. Ja, wij zagen u zojuist binnenrijden. Uw paarden zonder staarten, zonder manen en dan nu zelf. Ja, en er was ook nog een schoppenjack van een wolf. Heel, heel vreemd en, en angstig om te zien. En, en kaal, tot op de Zullen We begonnen? Zullen we begonnen bij de heks Baba Yaga? Ja, ja, ja we, we hebben nu wel wat anders aan ons hoofd. Kaal of niet, ik heb op jullie gewacht. Meisjes, meisjes, ga verder. Met ons, we zorgen voor de Het is Dit soort kletskrat. Een vrouw zonder voor een ja. Laat ons in zaken komen. Zo komen jullie nooit aan de vrouw. Is, is, is het nou afgelopen op dit met die onzin? Wegwezen, wegwezen. Een, haast een beetje. Ja, ik heb ze totaal verkeerd opgevoed. Ze zijn verwend, ze begrijpen helemaal niets van de situatie. Ja, ik laat ze nou de gewonden verzorgen, dan doen ze tenminste iets nuttigs. Tot in het merg verwend, moeders. Tot in het merg. Zodoende ben ik samen met mij. Ja, wij hebben halina, er anders maar, genoeg ruzie om eh, gehad. Goed, goed, goed. Dan is dat mijn schuld. Ik, ja, ik, ik, ik heb ze te veel geschenken gegeven. Tierenlantijen, de smukgoed, de prachtigste kleding, de kostbaarste edelsteen. Genoeg, genoeg, genoeg, Laten we het hebben over de rampspoed die mijn land getroffen heeft. Ja, eerst even dit voor de goede orde, moeier ja, Pieterien. Wij zouden u niet erop zijn gesneld als het niet de dappere mensen, de eenvoudige zielen in uw land betreft... die ten dreigen te gaan. Maar wat denkt u van onze situatie? Ja, wat denkt u van onze kastelen, hè? onze zomerhuizen die ze in brand hebben gestolden? Jij zo voor voedsel gaan zorgen. Uh, weg. Ja, ja, hmm. weg. Ja, ik weg. ga wel. Uw kastelen laten ons Siberisch. Siberisch? Hoe Aha. meent ge dat, goede man? Precies, zoals mijn broer meldt. Wij komen hier vooral om een eind te maken aan het barbarendom. Uw persoonlijke eigendommen, uw schatten, die u op uw beurt ook weer heeft geroofd of laten roven... Genoeg geen reden, Twist. De zaak is duidelijk. Wij willen u van dienst zijn, dat is klaar. We zullen een eind maken aan de tijd der troebelen. Maar uw lijfeigenen verdienen een beter leven. Hmm. Is dit de situatie op het ogenblik? Zoals op deze kaart aangegeven? Ja, uh, uh, yeah, ja. Yeah, yeah. Maar nu moet u mij toch eens duidelijk maken. Als mij en mijn familie u zo onverschillig laatst, wat doet u dan hier eigenlijk... Dat is toch een duidelijke zaak. Wij zijn gekomen om het volk te bevrijden van de barbaren. U had het over een maaltijd, Boyard Wat Ben je nou nog hier? De broeders willen een maaltijd. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ik ga wel. U kunt, als het werk is gedaan, vragen wat u wilt. Ik zal al uw verzoeken inwilligen. Ik, ik, ik wil dat ook wel vastleggen, zo u dat wenst. Dat is een veilig idee. Stelt u dat op schrift... Ja, geef ons het document mee, als we morgen uit een oorlog trekken. Mochten we het overleven, dan zullen we u aan dit voorstel herinneren. We hebben afgesproken. Kijk, kijk, kijk, hier. Hier zijn mijn legers geconsolideerd. Ja. Ja. Tot aan de bergen. Ja. Ja. En hoe staat het met de vogels? Ik begrijp uw vraag niet. Zijn hier veel vogels op dit moment? Oh, dat de... is te zeggen... De... De vogels uit het noorden hebben we momenteel op bezoek. En Dan verder zijn er de, de, de raven, ja. de roof. Ja, ja, die hebben we nodig. Gaat u verder met uw verhaal? Ja, hier zijn de legers van de vijand. Tot aan hier. Ja. Bij Novgorod staan ze voor de poort. Ja. Ah, eindelijk. Schalen met spijzen. Dan ga jij er maar aan tafel, Dmitri en ik. Ja, ja, en Wolf. En Wolf, ja. We hebben aantal om wat te doen. Ja, ey, ey, Laat het over uh, voor ons. Het laat, waar, waar gaat u naartoe? <laughs> Binnen een uur zijn we terug. Het is nou de juiste tijd tussen dag en schemer om ah. het vogelvolkje te bereiken. Heb vertrouwen in ons? Vogels? U gaat me toch niet vertellen dat u. dat u vogels gaat inschakelen om de barbaren uit het oosten te verslaan? Ja, over een uur zijn we terug. Ah. Weet u wat uw broers gaan doen, goede man? Om te beginnen neem ik zo'n smakelijk hazenboutje. Dat ziet er prima uit. Hm? Ah. En nog een glas van dit kostelijke vuurwater. Ik sprak. Tegen u? Uh, mijn broers hebben... Uh, vele geheimen, edele heer. Vele geheimen. Uh, de jongste leest gedachten. Hij weet van uw geheime verlangens. En uw wensen. En de oudste... Ja. Wat zal ik over Anatolie vertellen? Hij heeft zijn hele leven al in oorlogen gevochten. Uh... Meen, meent u dat echt... Wat hij huh? daar nou zegt over een jongste broer? Ja. Heeft, heeft hij het tweede gezicht? Ja. ja. En het beste is... Niet te veel denken, dat doe ik ook, en dat bevalt. Hm. Ja. ja, nou, ik kom niet eens meer aan het denken toe. Hazenslaapjes, Mijn bevelhebber zijn hart onder de riem stikken. Mijn, mijn, mijn vrouw houdt mij de gasten. dat. Ja, dan mag ik nog een boutje voor Oh, hm. Maar vertelt u mij nou eens even, hoe denkt u die oppermachtige vijand te bestrijden? Hm. Ik heb nog geen idee. Dat zeg ik. Het echte denkwerk laat ik aan mijn beide boeren over. Hm. Dat smaakt me goed. Prima. Een beetje saus. Jo, neemt u gerust. Neemt u toch gerust. U, u, u kunt tenminste nog eten. Ik krijg geen hak meer door de keel. Ah. Zo, zo, zo. Dus uw boer heeft het tweede gezicht. Terwijl de eet graag Jury... zich te goed deed aan de kostelijke spijzen die de boejaar Pieterim ondanks de ellende in zijn land toch nog in voorraad had, reden Dimitri en Anatoli met achterop de onafscheidelijke wolf naar het Ravenbos. Ze hadden haast en maanden hun paarden tot snelheid. Ze passeerden nederzettingen en dorpen. En het was treurigheid troef wat ze onderweg zagen. Alles was platgebrand. Hier en daar smulde het vuur nog. Mensen zag je nauwelijks. De mannen hadden zich aangesloten bij de legers van de bojaar, van oud tot jong. En de vrouwen en kinderen hielden zich schuil in de wouden. Zullen we het hier maar proberen? Koof? Ja, ik hoop dat ze komen. Misschien komen er alleen maar wolven. Zij hier niet. Ja. Kijk, ja, waar zie ik een Nee, ik moet het nog een keer proberen. Dat ik fout. Dit is onze enige kans. Als we de vogels niet meekrijgen, redden we het niet. Ik probeer het nog een keer. Kijk, daar komen ze! Oh, ja. oh, we hebben geluk! Leg zoveel mogelijk eerbied in je stem. Dan zijn ze gevoelig voor. Wie weet niet? Dank! Duizendmaal dank! Wijze raven. Dat ge zo snel reageert op mijn nood. De raven hebben zich verspreid, Net als de andere vogels vanwege de oorlog. Maar vertel zonder omhaal van woorden wat men van ons wil. Het is onze oorlog niet. En we willen er zo snel mogelijk een einde aan maken. Wijze raven. U met uw krachtige vleugels. Met uw sterke snavels. De gebroeders van goede diensten hebben u nodig. Jullie en de andere vogels in het land van de bojaar Pitirim moeten ons helpen. De meeste vogels zijn wijselijk naar het zuiden vertrokken. Al het land waarin jullie nog leven zal ten onder gaan en branden. De tijd der troebelen is gaande. En de goede tijd kan weer aanbreken als jullie snel ingrijpen. Nu zal Anatoly, de oudste van de broers, strijken. Laat, laat, vertel je verhaal, goede man? wat gesproken, Bos? Deze Raven. We hebben drie maal drie landen doorgereisd om de mensen hierbij te staan in de oorlog die ze voeren. Jullie moeten ons een handje helpen. Maar ook de andere vogels hebben we nodig. Als de machtige adelaars zich nu bij ons aansloten... Wat hoe willen zij nu? Er leven zo'n vier, vijfhonderd... Waar, Daar aan de overkant, hoog in de berg. Zo'n half een dat is een goede zaak. Ik vlieg er in geen geval heen. Waar, waar... Dat is me te gevaarlijk op mijn leeftijd. Eén van de jonge dan. Wie geeft zich op als vrijwilliger... ...om de machtige adelaars aan de overkant te bezoeken? Op zal de vijand zich ook daar vertonen. Dan is ook hun leven in gevaar. De barbaren jagen op alles. Mensen, vogels, alles. Laat mij proberen. Ik moet toch die kant nog uit. Ik ken een paar adelaars en ik weet ze te vinden. Ik zal met ze praten. Wat verwachten we van jullie, goede vrienden? Luister, het gaat om het volgende. En terwijl Anatoly het plan de campagne uiteenzette... ...vloog een van de de raven in de richting van het reusachtige gebergte. ...waar, omgeven door ijzige wolken... Sinds mensenheugenis de adelaars wonen. Als we denken dat Jury ondertussen stil had gezeten, vergissen we ons. Hij had zich na de copieuze maaltijd extra goed aangekleed, zijn bontmuts over het kale hoofd getrokken en was naar het vrouwenkwartier gegaan. Daar sprak hij met honderden vrouwen. Het andere deel door van de plannen van de photos van goede Wat heb ik hier? Een fout ja, ja. gevoerd! Precies. Wat moeten we ermee? Wij zijn zo langzaam al heel wat gewend, maar die. Ja, wat moet dat zo'n vreemde kop? zo'n rare snavel? Ja. Die vreemde gaten voor de ogen, wat is dat? Ja. Maar ons is beloofd dat de broeders van goede dienst een einde maken aan de oorlog en ook nou komt u ons bang maken met zo'n uh, monsterkop. Ja, Denkt u dat wij kunnen hexen? Wow. Ja. We willen onze mannen. Ja, ja. La ja. me uit, ja. Laat me ja. uitspreken. Ja, Deze waar? vogelkop die ik hier in mijn handen hou, heb ik binnen een kwartier in elkaar gezet van wat lompen, berkenbast en verf. Een kwartier. Het gaat er om de vijand te overwinnen met een list. He? Luister, vanaf nu is de taak van de vrouwen vogelkoppen. Ja, vogelkoppen. Duizenden vogelkoppen, voor elke soldaat twee. Twee? Waarom twee? Dat elke soldaat een paard heeft. Ik begrijp het niet. Wat kan, kan dat nou goed voor ja. zijn? Ik beloof jullie. Ja. Wij, de boeren van goede diensten, gaan de vijand verslaan met een reusachtig vogelleger. Hé? Oh, nee. Oh. Oh. Goedenavond, adelaars, koningen der vogels. Ik heb drie uur gevlogen om u te bereiken. Komt u in verband met een oorlog daar beneden? Oh ah, ja. Ah. Wij hebben bezoek gehad van de broeders van goede diensten. Ah. Die hebben ons gevraagd om de barbaren uit het oosten te bestrijden. Ja. Het zal niet lang duren of de vijand is overal. Alles... Hier in de bergen komen zij niet. Oh. Oh, wij vragen in onze nederigheid om uw hulp. De broeders van goede dienst hebben mij verzocht u over te halen mee te doen. Wij moeten dat bespreken. Er vliegen hier honderden adelaars. Oh. Ik kan onmogelijk oh. voor hen spreken. Laat men één etmaal geduld hebben, dan komt het antwoord. Kan ik hier wachten? Vanzelf, u bent onze gast, Zwarte Raaf. Rust wat uit, we hebben hier voldoende voedsel. Het probleem is dat we sinds lang het vertrouwen in de mensen daar beneden hebben verloren. Oh, zo ook wij, machtige vogel. Maar het is meer eigenbelang dat onze verbond met de bojaris en legers heeft doen sluiten. Door samen te vechten kunnen we misschien iets doen om de vijand tegen te houden. Geduld, ik zeg u geduld. Rust wat uit. Je hebt een lange tocht achter de rug. Het duurde, om precies te zijn, twee etmalen voordat de adelaars een besluit hadden genomen. De honderden kolossale vogels hadden besloten mee te doen aan de strijd. En waren met de raaf voorop naar beneden gevlogen. Inmiddels waren de vrouwen uit het hele land zo goed als klaar met het maken van duizenden en duizenden vogelmaskers. En eindelijk had de boejaar ingezien dat hij de leiding van de operatie met een gerust geweten aan de broeders van goede diensten kon overlaten. De verdedigers uit Soesdal zijn gearriveerd. Waar komen die te staan? Even zien. Moment. Aan eh. nou, het ooit Soesdal. Vak 2, achter de sneeuwganzen. Ja, hier staat het. Ja. ja, en de troepen van Vladimir, die komen aanstonds binnen. Hier, twee vakken verder. Ja, ja. Ja. Hier, uh, kan ik de heren nog ergens mee dienen? Ja, laat uw dochters nog wat voedsel brengen. We <laughs> hebben sinds gisteren niet meer gegeten. Ik vraag het ze, ik vraag ja. het ze. Ik, ik ben u zeer erkentelijk. Ja. ja. Vanaf nu zal er in mijn land nooit meer een vogel worden gevangen. En ja. ja, geen lijf-eigenen meer worden onderdrukt. Zoals u zegt. Ja, we houden u aan uw woord. Hier staat het, op dit papier. Zeg, Zit, moeten jullie hier kijken? Maar... Hier, op mijn arm. Zien jullie wat ik zie? Dan moet ik zeggen. Dan... Haag! He? Haag! Mijn haar begint weer te groeien. Dat pakje van de zusjes van Liefde. is Hier, heb... <laughs> op je haar! Ja! Op mijn hoofd! Is het nou afgelopen of niet? Ja. Eideltuinten. We bereiden een veldslag voor en jullie hebben het over haar op je arm. Ja! ja kom hier, kijk wat ik heb gedaan. Ja, dat zien we. Als we vanuit de linker- en de rechterflank aanvallen... waar mm. het grootste deel hierop rukt... Mm. ...sluiten we de vijand compleet in. Er is geen ontkomen aan. Ja. Dimitri, jij neemt het linkerdeel... Ja. Jullie het rechterdeel... ...en ik val in het midden aan. Vroeg in de ochtend... ...het zal een uur of vier geweest zijn. Pikke donker. koud. Duizenden en duizenden soldaten van de boerjaar ...verzamelden zich bal achter. Enorme, onafzienbare rijen vogels. Werkelijk kilometers lang stonden de gevederde vrienden in Carré opgesteld. Voorop de slimme raven. Daarachter de kraanvogels met hun dunne, vlijmscherpe snavels. Daarachter de sneeuwgans En vervolgens als sluitstuk het indrukwekkende leger van de adelaars. Met hun snavels en klauwen als messen zo scherp. En daar weer achter, je geloofde je ogen niet, de soldaten van de bojaar met reusachtige vogelkoppen op het hoofd. Ook elk paard droeg een scherpgepunte vogelkop. De broeders van Goede Diensten reden voorop. Yuri helemaal in het zwart, met een prachtige zwarte vogelkop. Dmitri op zijn rode paard met een rode vogelkop. En Anatoli op zijn witte paard met een witte vogelkop. En zelfs de trouwe wolf had een indrukwekkend vogelmasker op. Waardoor hij er nog angstaanjagender uitzag. Gelukkig begon ook zijn vast... alweer mogelijk aan te groeien. Vogels en soldaten. Het beslissende moment is aangebroken. De strijd tegen de barbaren uit het oosten... gaat nu beginnen. Wij moeten deze slag winnen. Zo niet... ...dan betekent dat ons ondergang. We maken een einde aan de tijd der troebelen. Aanstonds, na het gehuil van de wolf... ...gaan wij in linie voorwaarts. De groepen ter linker- en rechterzijde... ...maken omtrekkende bewegingen... ...en omsingelen de vijand. Dit deel hier gaat er recht op af. Het allerbelangrijkste is zoveel mogelijk geluid te maken. En de snavels, en de spieren, en niet te vergeten de klauwen te gebruiken. Ik reken op u, moedige vogels en soldaten. Op naar de... Alarm. Er wordt een tegenaanval ingezet. Hoe kan dat nou? Ze komen van alle kanten. Uh, Kijk daar. Daar links. Uh, en daar ook al rechts. Uh, <laughs> Ik zeg groot alarm. Dat is een bevel uit die land. Alarm. Alarm. alarm. alarm. alarm. alarm. alarm. Uh, dat zijn geen mensen. Dat zijn geen legers van de boyard. Dat zijn vogels. Vogels. Ja, u ziet het goed. Dat zijn vogels. Maar daar, daarachter, generaal, daarachter, die grote... Heb je wel eens vogels op paarden gezien? Geen grote arm, zeg ik vooruit! Welke man, waar? Dit loopt nou letterlijk en figuurlijk uit de grauw. Ik stop er niks van. Volgens vuur, vuur denk ik! Ah, Waarom wordt er niet gebeurd? Generaal, je zet me weer uit. Vuur, ja. heb je geen zin? Maar Dat is het ene van de morgen! Ik zie dat onze nu, terugtrekken, bij te de weg de witte trouwen. Hij is de baat, goal, geheel, boss. En hij is de leeuw, hij de goal, goal, goal, goal, goal, the goal, goal, goal, Dat goal, goal, goal, goal, goal, Dat goal, goal, goal, goal, Kijk, goal, gaat goal, een stuk of goal, Op de zijaf. Ik ben mijn de vijf. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! De andere baas Oh! Lang oh! Oh! De Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! de Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! eten. Ah, dat is niet mis. Oh. Precies drie uur duurde de slag Drie uur complete waanzin De barbaren uit het oosten met hun schietwapens Tegen een overmacht van vogels Die zich dapper en fanatiek gedroegen Maar ook de soldaten van de bojaar Met hun vogelmaskers op waren afschrikwekkend en angstaanjagend En vochten fanatieker dan ooit Over de broeders van goede diensten zullen we zwijgen Woorden schieten te kort om hun heldendaden te vermelden. Met ongekende moed namen zij kop in alle gevechten met de vijand. Met het zwaard in de hand, de bogen spannen, vochten zij zich letterlijk door de rijen van de vijand heen. Toen de veldslag voorbij was, was de sneeuw rood gekleurd door het bloed. Overal lagen gesneuvelde mensen, dode vogels. Dode paarden. De barbaar was verslagen. Maar wel ten koste van duizenden levens. Wat is er met u aan de hand, mooie apetierin? Ik ben mijn stem kwijt. Emoties, vriend, emoties. Ja, ik heb in drie uur zoveel gezien, zoveel meegemaakt. De dierbaren verloren... Het, het, het, het zal nu anders gaan, hoor. In, in mijn rijk, dat beloof ik u. Ja, het is even pijn maar Sorry, Maar de wondgeneetje is de korte keer. Komt-ie, ja? Ja. Doe maar. Ja, Zo. Ik weet wat u denkt. U denkt hoe ons te danken voor deze overwinning. Hoe weet u dat? Dat hebben we u toch verteld? Dimitri heeft het tweede gezicht. Hij leest eenvoudig bij uw gedachten. Ja, waar? Hoe u te danken? U zegt het maar... Landerij, kasteel, vrouwen, grond. Nee, nee, we hebben het er al over gehad. Geen landerijen, geen kastelen, geen vrouwen. Oh, mag ik dat zelf beslissen? Geen niet? grond, vrije aftocht voor alle vogels. En de garantie dat er niet meer op ze wordt gejaagd. Het zal gebeuren. En een menselijk bestaan voor al uw lijf eigenen. God zal me helpen dit alles uit te voeren. Als u het om te beginnen nou eens zonder God probeert. Want de wildslag hebben we ook zonder de Almachtige gewonnen. Maar hoe kan ik u persoonlijk danken? Ik... Ik zal u uitroepen tot helden van deze heil. Ja, alsjeblieft, geen poppenkast. Gewoon een goed maal. Wat goudstukken voor onderweg. Wat vrolijkheid als we zijn uitgerust. En alles moet gebeuren zoals mijn broer Dmitri je zegt. <sk original> Zullen wij straks na de maaltijd een wandeling maken, Dimitri? Ik moet eerst de wonden van Wolf verzorgen, we zien wel. Vroeg ik soms niet in de smaak? Je hebt bij onze eerste ontmoeting uitgelachen. Ah, maar dat was toch om je haar, Dimitri? Nu ben je een van onze helden. Nee, geen helden gedoe. Het haar is mooi aangekomen. Weet je wat je doet, meisje? Probeer eens bij mijn een broer, Juri. Ach, die heeft al twee meisjes op school. Laat mij maar met rust. Gaal. Ja, ja, ja. Morgen vertrekken we. Zoveel ja. wil Maar uh, u moet voor ons afscheid of een verklaring Over uw toezeggingen met betrekking tot de lijf en de vogels. Morgen. Morgen. Ollie en Juri, verder tafelden, liep Dmitri naar beneden. Hij verzorgde eerst Wolf, die twee lelijke, maar gelukkig geen gevaarlijke schotwonden had opgelopen. Daarna liep hij naar de rand van het woud, waar de vogels zich te goed deden aan de gedode barbaren. Het was een schranspartij als nooit tevoren. Hij sprak ze toe. Vogels, vrienden... Jullie hebben dit land en zijn bewoners van de ondergang gered. Duizendmaal dank voor jullie nobele werk. Dank graven, dank sneeuwganzen, dank kraanvogels, adelaars. En dank alle vogels die ik niet bij naam heb genoemd. Jullie zult je verdere leven in volle vrijheid doorbrengen. Hier zal niemand je meer bedreigen of op je jagen. Gegroet! Dit was het tweede deel van De Broeders van Goede Diensten. Een sprookjeserie in vier delen geïnspireerd op de oude Russische verhalenschat door Dick Walden. Anatoli werd gespeeld door Hans Hoekman, Yuri door Kees Proos en Dimitri door Olaf Leijnders. Wolf was Paula Majour, Rijks van hagelen was de vertelster, een monnik werd gespeeld door Kees van Ooyen, vader Sergei door Jaap Marneveld. De boodschapper was Paul van der Lek. Twee nonnen werden gespeeld door Maria Lindes en Gerry Mantel. Een soldaat door Jan Bechter. Jan Borke speelde Boyard Pieterien. En Trudy Liboezam zijn vrouw Galina. Irina en Joba werden gespeeld door Barbara Hofman en Angelique de Boer. De oude raaf door Joop van der Donk. De jonge raaf door Marcel Maas. En de bevelhebber door Paul van Gortke. Muzikale arrangementen Pierre Biersma. Technische Realisatie, Leon Dubois, Monique Van Riel, Bram Heengveld, John van Waas en Beer Gertenbach. De regie had het leuke.